9 uur. 9 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de explosie aan het begin van de avond op Urk zijn zeker twee woningen verwoest. Er zijn in elk geval drie mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of er nog meer gewonden zijn of mogelijk doden. Na de explosie vlogen twee andere huizen in brand. Het vuur sloeg over van dak naar dak. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat vermoedelijk een heel huizenblok in vlammen zal opgaan.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 In Amsterdam is een vrouw om het leven gekomen. doordat een hijstelling omviel. Het gebeurde tijdens een feestje. ter ere van het slaan van de eerste paal. van een nieuw bouwproject op het Zeeburgereiland. De vrouw van 54 kwam onder de stelling terecht. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een man die ook onder de stelling terecht kwam. ligt nog gewond in het ziekenhuis. De arbeidsinspectie gaat onderzoek doen. Het weer. Stevige onweersbuien, lokaal met hagel en veel regen... trekken over het noorden en soms ook over Limburg. Later vanavond of vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is er geregeld zon. In het zuiden zijn er meer wolken. En vooral daar ontstaan later op de dag weer buien, soms met onweer. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En ook zondag is er zon. In het zuiden de grootste kans op buien. En een graad of 25. Dit was het NOS... Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in... ZFM ZFM Met nu, zie je het En Only DJ JK. Met een nieuwe aflevering. Zie het op jou. 106.9. 104.5. Daarop ben je ingeschakeld. Of wie weet kijk je wel mee via CFM TV. Gezellig dat je erbij bent. En ik doe het vanavond niet alleen. Nee, we hebben vanavond ook. The One and Only DJ Dion Sydney. Het tweede uur gaat hij dampen stampende set draaien. Daarover straks meer. Ja, waar openen we mee? De nieuwe plaats van Lock and Load. Mem. Wat een beest is dat. Ja, en over een beest gesproken. Heb je hem al gezien? Die rode stier hier midden in het dorp. Dat belooft wat dit weekend. Zomerse temperaturen. Een Formule 1 bolide. En Nederlands trots Max Verstappen. Hij is erbij. En ja, wij zijn er ook bij. CFM Zandvoort. Met allerlei verslagen. Maar nu eerst deze twee uur. Keiharde dance. Uit je speakers. Want ook ja, met zo'n rode stier. Er mag worden. En daar krijg je best wel dorst van. Wat hebben we nog uh, klaar voor je staan? Nou, je hoorde net Vets en Small met Turnarounds in de Calvo remix. Je kunt straks nog verwachten Madison Mars met Ready or Not. Ik heb nog een paar uh, exclusieve promo's. En natuurlijk heel veel nieuwtjes. We gaan even in de charts kijken wat er, uh, wat er in de top 10 staat. En zeg je de een is nog lekkerder dan de ander... Een plaat die uh, ook al in de top 10 staat. Ik ga gewoon niet wachten om hem te draaien. We knallen maar gewoon gelijk in. Met de Mars. Met Ready or Not. Met de welbekende sample van de Fujis. Ik zeg, zet je radio wat harder? Maar denk eraan, trap het gaspedaal niet te ver in. Dat laten we over aan Max. Dit is See It. Make some noise. Sensation 2016, Angels and Demons. Zo is ook de dresscode wit en dit jaar ook gewoon black. Angels and Demons, het anthem nummer van Jax. Met X en featuring Brad Mare. Ik hoop dat ik het goed uitspreek en anders jammer dan. En ik moet zeggen, ja, toch wel een, een tikje heftig hoor, die IDM uh, voor een Sensation thema. Ik ben benieuwd hoe dat uh, straks daar los gaat in de Amsterdam Arena, 2 juli uh, om precies te zijn. Wij zijn erbij van Ciet, dus je hoort hier alles. Hoe het was, een lekker live report. Ja, net als vorige week zaterdag ziet het er naar uit dat het dit weekend weer een heerlijk festivalweekendje gaat worden. Weer Online voorspelt uh, vandaag voor Eindhoven 25 graden... en geeft als cijfer een 7. Rotterdam 23 graden en als cijfer een 8. En ja, Amsterdam 24 graden met als weercijfer zelfs een 9. Ja, we zitten hier in Zandvoort in de dikke mist. Maar we hopen dat de voorspellingen correct zijn... want er zijn ook dit weekend goede voorspellingen gedaan. En ja, dit weekend zijn er heel veel leuke dancefestivals in Nederland te vinden. Ik pik er een paar voor jullie uit. Mandala Festival in Wandrooi van 3 tot en met 5 juli juni. Mandala is het nieuwste festival van Extrema en vindt plaats op een vakantiepark de Bergen in Wandrooi. Verwacht 1, 2 of 3 dagen en nachten vol muziek, theater, licht, kunst. Goed eten en drinken. Wellness en andere entertainment in de prachtige natuur. Zo zijn er uitgestrekte bossen en is er een kraakhelder natuurzwembad. In de verschillende tribes met elk een ander thema komt het festival. Tot leven. En op het programma staan My Baby, Jungle by Night, Stuff, Roog, Arjuna Six, Dimitri, Cairo, Liberation Front, Rootskilders en tal van andere artiesten. Wil je Mandala ontdekken? Neem dan een kijkje op de website van Mandala. Ja, dan is er een intens festival in de Oosterwijk. Vrijdag, zaterdag en zondag is het compleet uitverkocht. Hardstyle, hardcore en freestyle. De liefhebbers kunnen dit weekend drie dagen feesten in Oosterwijk. Dit dancefestival richt zich vooral op de hardere stijlen... en tijdens deze mega-weekender kunnen bezoekers ook overnachten... op de Intense City Festival Camping. De minimumleeftijd voor dit festival is 17 jaar. En ja, op zondag kun je zelfs een DJ-kuit tegen het live lopen. Wie wil dat nou niet? Dan hebben we Shoeless, de closing in Amsterdam. Shoeless, het extravagante verkleedfeestje... waar je bij binnenkomst je schoenen opbergt. Stop ermee, helaas... Na 9 jaar met 25 nagenoeg uitverkochte edities op wisselende indoor en outdoor locaties wordt er nog één weekend lang maximaal uitgepakt. De slotakkoorden klinken tijdens de shoeless closing weekender op 4 en 5 juni aan de rand van Amsterdam in kunstenaarsdorpje dorpje Ruigoort. Ja, deze zaterdag is het dan zover in het Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven is het tijd voor de Flying Dutch met in de line-up alleen maar bekende Nederlandse DJ's. Deze tweede editie zijn dat Showtech, Chesto, Hardwell, Firebeats, W&W... Nicky Romero, Afrojack, Oliver Heldens, Martin Kerricks en Armin van Buren. Het feest is compleet uitverkocht, maar wie weet kun je via Ticketswap nog wel een kaartje scoren. De artiesten worden per helikopter heen en weer gevlogen... zodat iedere DJ op alle drie de locaties een set kan draaien. Ja, dit festival is naast het Amsterdam Dance Event... de ultieme kans om veel grote namen in één dag te kunnen zien... slash horen. Dan gaan we naar het festival Heer Summerman Festival in Delft. Dat is op zaterdag 4 juni. Op het rauwe industriële terrein van de oude gelatinefabriek. Een verrijst aanstaande zaterdag een nieuw festival van een concept. Heer Zimmerman bestaat een decennium. Tien jaar van techno en kattenkwaad vraagt om een speciaal feest. Op de line-up staan maar liefst 18 nationale en internationale artiesten... zoals Vitalik, Alvarex, Oliver Currera, Tim Wolf, Secunda, Sofia Valentine... Loop, Kane, Oudowitsch en nog vele anderen. Dan hebben we World of Pressure in Nieuwegein op zaterdag 4 juni. In Nieuwegein organiseert X-Sense een festival met 3 areas... waar je al vanaf 16 jaar welkom bent. Ieder podium heeft zijn eigen muziek. EDM, House, Eclectic Urban en Hardstyle Beats... De line-up heb ik hier: De Party Squad, Vato González en MC Chen, La Fuente, Tonio Jr., Frontliner, Frequencers, uh, Lil Klein en Dyna. Voor ieder wat wilst dus. Dan hebben we ook Free Your Mind Festival in Arnhem. Dit is op zaterdag. In Arnhem uh, alweer de 13e editie van Free Your Mind Festival. En in de lijn op de bekende internationale zoals... Zack Troxler, Ted uh, Paco Osuna, Kenny Doop en Sasha. Er zijn nog maar enkele tickets verkrijgbaar voor dit evenement, dus haal ze snel. Ja, de meeste strandtenten zijn inmiddels opgestart... ...en hebben hun eerste beachparties alweer achter de rug. Maar Woodstock in Bloemendaal opent pas dit weekend haar deuren... En dat doet ze dit jaar niet met één openingsdag... maar gewoon het hele weekend. Vanavond, de vrijdag is reeds uitverkocht. De zaterdag is een gratis. Jij ja, je hoort er gewoon gratis entree met Kello Street Live. En voor de zondag staan Hune van Rush Hour... en Gert Johnson, de running back de uit Duitsland... in Woetsen ge ge geboekt. Dus haal je kaarten voor al deze feesten... en maak er een mooi weekend van. En wil u vast in de sfeer komen? Nou, dat kan heel mooi met See It... Wat hebben we nog voor je klaarstaan? Nou ja, straks na 10 uur, de one and only DJ Dion Sydney. Maar nu eerst deze plaats van Lee Walker. Mijn persoonlijke favoriet: Freak like me. Gaan we jullie even wakker schudden. Bojack heeft een trek uh, gemaakt. 6 million uitgekomen op musical freedom. En hij is een partijtje lekker. Zet hem wat harder. En wagen een dansje. Dit is Bojack. zegt BoJack. Alweer een... Uh, trek op Musical Freedom, die het ontzettend goed doet... in de clubs. En natuurlijk hier te horen... bij jou enige echte, zie je het in de house We gaan nog eventjes kijken... wat voor nieuwtje we binnen hebben gekregen. En ik zie hier... dat er een exclusief dineren... en luxe dineren op Boetsok Dance Festival. Jawel, de vijfde editie van... Boetsok Festival, het grote dance festival van Rotterdam, wordt op zaterdag... 11 juni niet alleen gevierd... met een indrukwekkende line-up... De organisatie maakt deze week bekend dat zij als eerste dancefestival van Nederland... de mogelijkheid creëert om exclusief en luxe te dineren op het festival. Sashimi van Runderkogel, Panna en Gerookte Zalm met Rode Biet... zijn slechts enkele gerechten die hier geserveerd gaan worden. Terwijl Michel de Hey, Dietron, Jesse Rose, Gert en Serge de muziek verzorgen... genieten de festivalgangers dit jaar op boetstok van exclusieve gerechten geserveerd in Boothouse... Ja, de vijfde editie van Boetshock wordt gevierd met een indrukwekkende lijn... met onder andere de Britse houselegendes Basement Jacks... en de mysterieus gemaskerde DJ Clapton uit Berlijn. Daarnaast komt de Nederlandse held Secret Cinema... en de Amerikaanse houselegende Kenny Doop terug voor een tweede ronde op Boetshock. Verder staan er namen op het programma die eigenlijk geen uitleg meer nodig hebben. Ik zie hier staan Rogan Eriki, e, R.O.D., Michel De Heij en Lucien Ford... Ja, de complete line-up is terug te vinden op Ja, Bootsok Festival brengt het Rotterdamse Dance Festival in het Kralingse Bos niet alleen naar een hoger niveau met de indrukwekkende menukaart, maar ook door haar drankassortiment te verbreden met kwaliteitswijnen. De organisator van Bootsok wil in de toekomst het festivalpubliek vaker voorzien van echt goede wijn. Het vijfjarig bestaan van Bootsok ziet zij als een ideale aftrap voor dit nieuwe concept. Waarbij er naast de gemiddelde wijnen ook de betere wijnen worden gesfeerd. Om die reden wordt het festivalterrein in het Kralingse bos uitgebreid met diverse aparte wijnbarren. waar de nieuwe kwaliteitswijnen geschonken worden. Ja, de nieuwe wijnen zijn onder andere de Barefoot Pinot, de Crigio, de witte... en hun Torres de Casa Rosada, oftewel een Rosetje. Vielen tijdens de wine tasting in april deze wijnen al in de goede aarde bij de genodigden. En ja, naast Bootstock worden de wijnen later dit jaar ook geschonken op de festivals Loveland, Adea at the Park en Flying Dutch. Ja, de kaartverkoop is gestart. early Bird Tickets, Regular en Regular Crew Tickets zijn al uitverkocht. Maar de laatste Late Bird Bootstock Tickets zijn nog wel te koop voor 37,5 euro. Exclusief via www.bootstock.nl. Tot zover de nieuwtje. Zometeen nog. De top 10. Wat staat er deze week in de top 10 van de Beatport A chart? Ik zeg, hou me hier. En natuurlijk de one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix. Maar nu eerst Calvin Harris. This is what you came for.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 Te banen Langs alle Max Verstappen-fans, ik zeg een goedenavond, Mr. Dion Sydney. Ja, wat een feestje in het ja, dorp, hè? Iedereen heeft nou de Max verstappen feature. Iedereen heeft vleugels op zijn rug, geloof ja, ik. Ja ja, de, ja, uh, ja, ja. ja, ja, ja. Allemaal racegeluiden hoor ik telkens. Nou, ik hoor iedereen... Nou, oh, dit hoor ik elke dag, hoor, als ik langs de snelweg sta. Ja, ja, ja het is voor <laughs> jou gewoon de achtergrond, hè? De, daarom. Hé, hey, vanavond, see you to the max... Ik vind, ja, het wel ja. ik vind het wel een mooie, we moeten erin houden. Ja, uh, misschien nog een naamverandering. Hè? Ja, ja, ja. Straks, krijgen we, straks krijgen we nog Pepsi of Fort C-Max uh, over, we, uh, over ja. de vloer. Copyright. Uh. Maakt maar niet uit, we gaan gewoon door. Hey, straks een uur lang in de mix. Wat kunnen we vanavond verwachten? Heb je al een idee? Ja. Maar dat ga je niet met ons delen? Nee. Oké. Okay. Simpel. Ik hoorde ik hoor één plaat. De uuropener Lock and Load, Mem. Die komt zeker terug. Wat een stamper is dat, hè? Ja, maar echt zo'n lekkere old... Doe me een beetje aan de trends van vroeger, denken. Een beetje de clubmuziek uit DJ Sean Arno, uit de ja, jaren negentig. Daar zijn ze ook van uh, geboren, eigenlijk, hè? Ja. Lok en Load, dat, dat zijn uh, oude rammers. Uh, en die zijn weer helemaal terug. Ja, echt waar? Ik heb er nog vinyl van. Ja, van Lock and Load? Ja, jongens, hebben tot 40 hitten nog gescoord. Ah, lachen, man. Ik zal hem een keertje meenemen. Van uh, Mem. Nou ja, Lock and Load uh, he heten ze. Ja, maar jij ja, hier... Kijk nou het... eens Mem. Ja, oké. Okay. Dus, maakt niet uit. Helemaal lijp. Hij gaat zeker voorbij komen. Hé, hey, ik heb een, uh, een track gevonden van Alex Cuesta. Ja, maar dat is leuk, maar lekker trommels. Lekker trommels trommels, trommels, trommels, trommels en nog Ik ja. trommels. Ik zeg, zo, ik de temperaturen. Ik draai heel veel nummers van hem in, Smoky. En die het beste van hem werkt is zijn Calabria bootleg. Die, eh, uh, Kajam... Uh, oh. Te te, te ja, vind je, je die beter? Nou, niet beter, maar commercieel is hij heel effectief. Hij oh. werkt echt supergoed in... Uh... Oké, okay, want uh, deze plaat, uh, Alex Questa met Madan in de Trouble Remake. Hij is net uit. Welke? Deze. Oeh. Oh, die is wel lekker, ja. Pak je cocktail erbij. Zie je to the Max. En straks natuurlijk. Wat zeg ik straks? Met een paar minuten gaan we even kijken wat staat er in de charts. En dan gaan we ook natuurlijk nog een plaatje uitdraaien. Hou me hier op jou 106.9, 104.5. En natuurlijk op digitale televisiekanaal. Leuk dat je erbij bent. Een plaat was dat. Dennis, wat, wat, volgens mij was dat op hun hoofd de reizende zon. Ja, ja, ja voor de luisteraars uh, die niet meekeken. Toen zat hij gewoon een in indiaan. Oké. Okay. Een fucking indiaan. Ik denk dat hij gewoon bij de jengs vandaan kwam. Hé, hey, we gaan even kijken. Wat staat er deze week in de buscharts? Nee. In de charts. We pakken de top 10 er uh, eventjes bij. Make Em Dance van Camel Fats, Ja. Je kent hem nog van vorige week Hij is er niet uit te rammen deze plaat Maar hij is ook wel erg lekker Hoe doet hij het in de club Den? Wel lekker Camel Fats, make him dance Maar die heb ik nog niet geprobeerd Ah, kom op ah. Een plaat die je zeker uh, al voorbij hebt horen komen Bij Dion Sydney Is Ready or Not van Madison Mars Ja ja beuker. Blijft goed, hè? Ja, heerlijk. Wat ook een goede plaat is, uh, Moonshine van David Keno. Die vinden we op uh, plek nummer 8 van Modern Recordings. Een beetje meer uh, progressive techno. Omgaan, hoor gaan, hoor! En voordat hij naar de climax gaat, gaan we gauw naar nummer 7. Daar vinden we Kinky Tail van Deadlife op Hot Recreations. Een plaat die ik eigenlijk niet in de top 10 zou verwachten, al zeg ik het zelf. We gaan gauw door naar de nummer 6 met Money Maker van Throttle of Spinning Records. Die doen het goed de laatste tijd, Spinning Records, Dan. Ja, nou. Ja. Ik moet wel zeggen, deze week vond ik ze waardeloos. Echt heel veel van de trap en mumbaton en... Uh, helemaal met een je eens. Daar word ik helemaal naar van. Tussendoor, wat vond jij van Sensation Anthem? Baardeloos. Angels and Demons. Waardeloos. Waardeloos. Staat genoteerd. Dat <kwijnt> <kwijnt> <kwijnt> op nummer 5. DJ Dan en Ido. Met That Sound of in stereo recordings. Ik vind hem lekker. Op nummer 4 vinden we Superlover van de Talking Machine. Lekker een beetje disco sound. Ja, lekker. Dat zeg ik, disco. Of Suara Recordings. Suara? Suara. Suara. Had een nieuwe auto kunnen zijn? Ja. Jouw nieuwe auto. Nee. Nee. Ja. Dan vinden we van Croatia Squad en Lika Morgan... Make your move. Dat vind ik gewoon helder. Alles wat van die label komt. Van die label? Enorm. Om dat label. Oh, Hey. Hé, ja, jij zit nog wel aan het vleugeldrank hier. Ja, niet zo. Wie moet er nou scherp zijn? Maar van die, dat label, dat, die. Ja, oké, okay, deze. Enorme tunes. Daar vind ik. Heel veel platen van hun vind ik echt heel goed. Nou, dus dat. Ja, de nummer twee, die ga je zo horen. We pakken even de nummer 1, dat is New Life van Dennis Cruz op Snatch Records. En die heb je al van het internet gesnatcht. Die heb ik gewoon netjes gekocht, Dennis. Echt waar? Ja, die heb ik... Nou, had je deze dan liever gehoord? Ik vond hem een beetje te diep. Nee, je houdt niet zo van diep, hè? Alleen in het weekend. Maar een andere plaat die ik klaar heb staan, dat is de nummer 2... Oeh, oeh, oeh, oh diep. Dat is Mark Knight met Fully ah, Mr. Toolroom. Of Toolroom Recordings. Inderdaad, Toolroom Track. Hij gaat ook lekker diep. Maar met een stevige vocaal. Het, het is bijna een weekend, hè? Inderdaad, het weekend staat voor de deur. Dan de mag het. Dus, dus dan gaan we diep. Zometeen. Met Een man die altijd diep gaat. Ook door de week. The one and only DJ Duong Sydney. Did you see it?